Kees Groot met het NOS-journaal. Alt met 23 procent. De cijfers staan in een onderzoek naar het effect van de maatregelen... die vorig jaar werden genomen om de sociale veiligheid rond het spoor te verbeteren. Zo kwam er meer personeel op risicotreinen en is het cameratoezicht opgeschroefd. Volgens de onderzoekers hoeft de daling nog niet te betekenen... dat het geweld ook daadwerkelijk is afgenomen. Het kan ook zijn dat treinmedewerkers minder melden... omdat ze denken dat dat toch niet helpt. Energieproducent Delta krijgt geen geld van het kabinet voor de kerncentrale in Borselen. Volgens minister Kamp is er geen financiële ondersteuning nodig om de verouderde centrale in bedrijf te houden. Delta is teleurgesteld. Het bedrijf zegt dat het besluit van Kamp ertoe kan leiden dat er 200 tot 300 banen verloren gaan. Delta heeft het moeilijk door de lage elektriciteitsprijzen. Regeringspartijen VVD en PVDA vinden dat minister Van der Steur in zijn tijd als Kamerlid... iets te ver is gegaan toen hij zich nadrukkelijk bemoeide met een kabinetsbrief over de Tevendeal. De oppositie in de Tweede Kamer is veel kritischer. Veel partijen wijzen erop dat Kamerleden juist geacht worden de regering te controleren. De politie onderzoekt wat er gistermiddag is gebeurd bij een winkelcentrum in Capelle aan de IJssel... Op internet circuleren videobeelden van een motoragent... die een vrouw daar een tik geeft in haar gezicht. Het is niet duidelijk wat er precies aan het incident is voorafgegaan. Volgens de politie wilden agenten drie verdachten van een beroving aanhouden... toen omstanders onder wie de vrouw zich ermee gingen bemoeien. De vrouw zegt dat ze niet snapt waarom de agenten gewelddadig reageerden. Ze wil aangifte doen. Het weer, de komende uren nog zon, afgewisseld door het wolkenvelden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het klaart soms op en het koelt af naar een graad of 11. Morgen is het zonniger dan vandaag en blijft het opnieuw droog. Smiddags wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A12 bij Woerden nagenoeg dicht... na een ongeluk op de rijbaan van Den Haag naar Utrecht. Alleen de vluchtstrook is nu nog open als rijstrook. Hou rekening met veel vertraging. Er zat 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie 96 in the shade with our Set boy sent from overseas In the shade 6 Degrees third world in life versie nog wel Goedenavond, je luistert naar ZFM uh, Coast Tropic Lekkere muziek Zomerse muziek, reggae muziek Merengue, salsa Je noemt het maar 12 de la noche In La Habana, Cuba 11 de la noche In San Salvador, El Salvador 11 de la noche In Managua, Nicaragua Me gusta los aviones, Staats toe, mano ciao en ja, je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort. Tot aan de klok van 10 uur, maar liefst. Zo muziek, ZFM Coast Tropical. Nou, het loopt er weer lekker, uh, lekker vol op de messenger van faseboek, uh, Facebook, Smoelenboek. En de verzoekers komen al binnen en jullie trekken mijn hele lijst voor uit elkaar, maar dat geeft niet. Tijd niet voor mezelf natuurlijk. je nou een verzoekje van je zegt, hé hey, dat nummer dat heb ik al de tijd niet gehoord, stuur me een berichtje en je kan ook even bellen naar de studio, zie je van Zandvoort Google Master, telefoon telefoonnummer er ook bij begint met 023 geloof ik Het eerste verzoekje is dus al binnen ook. Hij moet gelijk weer knallen. En zo jammer is dat met jullie, maar dat geeft niet. Het kan. Jonas, doe jij die solo? Ja, La Bamba van Los Lobos en uh, ja, ik zeg tegen Jonas: Doe jij die solo eventjes? Nou ja, kijk twee gitaren op een. Uh, nee, twee snaren op één gitaar en de jongen die speelt dit gewoon. Het is. Uh, ja, ah. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, Miami. Uh, uh. So. ZWM co-tropical. Uh. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Check it out, uh.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 Everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Scott stood on Miami, my second home. Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn Welcome to Miami. Bienvenido, I'm Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break dawn I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. Ja, Will Smith met uh, Miami. En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, laatst liep ik over de boulevard... langs de boulevard, dus al die palmboompjes. en ik waande mij ook eigenlijk een beetje in Miami. En ja, dat bracht mij een hogere sfeer in. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ja, Gloria, niks ervan. Nee, Esther van natuurlijk, ja. Met, uh, met Conga. Ik wil graag eventjes wat nieuwe luisteraars uh, verwelkomen. Eerste keer dat ze luisteren naar GFM Zandvoort. En uh, ja, dus de gemeente Horen die luistert tegenwoordig ook. En ik zijn welkom. En voor jullie zeg ik dit. I save the day. I save the day. I save tomorrow, so I can run away there stilte hè die stilte die stilte daarna die doet pijn hmm. en voor iedereen natuurlijk op mali ah oh. It up van Bob Marley en de Wales natuurlijk. God, Willem, heb je iets met Bob Marley of überhaupt met reggae? Nee. <laughs> ik kan wel een nachthuiszending van maken, geloof ik. Erwin, Texas, welkom in de house. Let the good vibes get a lot Reggae en van, uh, van Ledbacken is het? Jawel. Wat zeg jij? Ah. Nou ja, kom op zeg. Dit is een, een, een, een gerenommeerd programma. Geen muziekdoos. Geen muziekdoos. Nee, nee, dat was wat. Hè. Van de week de muziekdoos, ja, maandag, hè? maandag, Wat was dat? Wat was dat? Wat was ja, ik dat? Weet, ik mag te slapen, maar ik hoor dit van de muziekdoos van onze opleiding uh, Instituut uh, Kasper. Ja, ja. Ik... En onze collega Dolly opeens muziekdoos. Ik weet het niet, ik weet het niet. Op een gegeven moment, ik weet wel dat... Um, uh, uh, uh, uh, ik, ik noem geen namen, Kasper. <laughs> uh, die, die, die jongen die was gewoon even kwijt. Het was gewoon een miscommunicatie. En... Toen kwam er maar muziekdoos bij. uit. Ja, kijk, een, een verschil van een komma over letter... maakt zelf van Jezus een ketten, zeg ik altijd maar. En voor hetzelfde geld praat je in één keer over de doos van Pandora. Je weet het niet. Nee, het was in ieder geval een doos. <laughs> het was in ieder geval een doos. Ik heb wel verschrikkelijk gelachen. En uh, hij werd heeft, heeft zeer... En dan wil ik hem toch even nageven. Hij heeft het toch zeer professioneel. Hebt hij het, uh... Ja, opgelost. Ja. Vamos a la playa van Rigera. En uh, ja, wat betekent dat eigenlijk? Ja, laten we naar het strand gaan, hè? Geloof ik, ja. Goed. Ik heb een, uh, een, een verzoekje gekregen van, uh, van luisteraars uit het uh, Boxmeer. Waar vandaan zeg je? Ja, uh, ja die. Oké, okay, en, en. Ja, en? Zul je dan zeggen, wat nou, één? Nou ja, uh, ik vind het toch leuk dat we buiten de grenzen ook luisteraars hebben. En het is niet alleen Boksmeer... Nee, het is uh, ook uh, in Horen. En daar zitten ook luisteraars van uh, C.W.M. Zandvoort. En in Zandvoort zelf natuurlijk. Haarlem, Overveen, Bloemendaal. Hé, Charles zit er ook natuurlijk. <laughs> en over de grenzen zitten wij natuurlijk ook in, uh, in Ontario, geloof ik. In Waterfall, Waterfall Springs. Um, in Irving, in Texas wordt geluisterd. En uh, Zwitserland, uh, daar wordt ook geluisterd. Uh, ja, het is Zwitserland, Duitsland, het Zwitserland. Het is. Uh, uh, uh, um. Oh mijn god, ik ben de naam van de plaats vergeten. Hummel hum. Oh, sorry. Rijnvelden. Ja, Rijnvelden. Alleen Rijn zit er tussen. En dan heb je Duitsland aan de ene kant en Zwitserland aan de andere kant. Allemaal een hertsliekje welkom. Nou, kijk eens aan. En uh, voor Boksmeer uh, werd er een, een nummer gevraagd van... Uh, ja, Enrique Iglesias. Ik heb even gezocht uh, en ik heb hem. Ja. Te doy toda mi vida Dat was Enrique, uh, Enrique uh, Iglesias en uh, die ging speciaal de kant van, uh, van boxmeer en, en met die verzoekplaatjes lijkt het wel een beetje... Oh, ik weer teruggaan naar de, naar de, uit de tijd dat, dat ik piraat. Ik bedoel, dat er nog piraten waren en toen woonde ik nog in het oosten van het land. En toen, uh, toen had ik dus een, een kleine geheime zender en bovenop uh, het dak stond een melkbus met een antenne erbovenop. En mijn vader heeft zich al een paar keer afgevraagd van... joh waarom staat die melkbus... Uh, op dak, zo kan ik hem niet gebruiken. Nou, ik wel. <lacht> ja, ja, doos werden deze. Nou, ik, ik heb net een, een verschrikkelijke, zoals ze het in Duitsland zeggen, een veel lekker macht. Ik heb eens een fout gemaakt en uh, ik ben twee van mijn beste vrienden ben ik vergeten. Dat is uh, Lok Yen en Chris uit Uden, uit Brabant, jawel. En uh, die vroegen uh, om een nummer underneath the mango tree. Ja, dat krijg ik dan weer gelijk aan mijn bordje, van dan wel een regel jij dat maar. En uh, kan je wat vertellen? Er is ie hoor. Oh, Chris, wat doe je me aan? Maple Jongen! Hier komt ie, daar komt ie. Ah, ja, dat was Sibelle. En Sibelle uh, die uh, kon vertellen. En dat deze terwijl ze onder de Mango Tree zat. En, uh, ja, het is van het album Last Venus Resort Palace. Dus dan weet je dat. En we gaan weer naar Cuba. De worden Vista Social Club. Chan, chan. What? Enchant Buena Vista Social Club. Ja, het is een begrip in Cuba. En in alleen Cuba. In Cuba ook verder daarbuiten natuurlijk. En ik heb weer een verzoekje. ZMM <cargo Monetary> Coast Tropical. Perfect. En met ZMM ik ook natuurlijk. Sun is Shining. Bob Marley in the Wales. Dan een remix. In Shining, Bob Marley en The Whalers. Ja, ik ben nooit zo van, van remixen en zo, maar, maar ja, sommige nummers. Het levert wel weer een revival op, zeg ik het maar. Wie zei dat? Ik? Nou, we hebben nog vijf minuutjes, dan hebben, we, dan hebben wij het journaal van 9 uur alweer. En dan een uurtje. Ik vind het wel hartstikke leuk, want het is knetterdruk. Ik zou hier eigenlijk een nachtuitzending voor moeten maken, maar ja. Geen mens die luistert. Even een klein stukje door naar de klok van 9 uur. Nou, het kan, dan krijg ik al geluiden. Lekker doorgaan met deze muziek. Ja, jongens, lawaai, kom op, zeg. Ik denk dat straks even iets van Bach of, uh, of die andere viool bouwen. Hoe heet die ook weer? In ieder geval, uh, <laughs> ik zie jullie zo meteen weer naar de klok van 9 uur.